Bij een gifgasaanval in Syrië zijn zeker 58 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de organisatie voerden Syrische of Russische straaljagers de aanval uit op een plaats in het noordwesten die in handen is van opstandelingen.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 Morgen wat frisser, er is morgen meer bewolking en er is kans op een bui. Dit DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen.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 Het is een werkdag, het is mooi weer buiten, de zonnetje schijnt en dat stemt dan altijd gelijk weer vrolijk. Goedemiddag, standvoort. Goedemiddag, wereld. Uh, goedemiddag, Angela. Goedemiddag, allemaal. Oh, sorry. Ja, nee, wat zei je? Ik zeg, goedemiddag. Ja, goedemiddag, nee. luisteraar. Ja, ik had je verkeerd mee. Ik denk, je zit op twee, maar je zit op vier. Ja. Ja. Wel blijven opletten, natuurlijk. Ja. <lacht> worden, Jan. Ja. <lacht> ja Dat is zo'n gewoonte. Maar oké, okay, we zijn er. En uh, we gaan weer een leuk programma voor doen. Wat hebben we allemaal? Nou, we hebben weer gewoon veel lekkere muziek. <laughs> en we hebben weer, uh, nou ja, uh, het regio-nieuws natuurlijk. Om half één, half twee hebben we dat. Ja. Uh, recepten hebben we ook vandaag. En de bioscoopagenda. Nou jongens, het is druk. Het is maar weer druk. Het is vreselijk gewoon. La la la. Nou, we hebben er in ieder geval zin in, want het zonnetje schijnt en het uh, is dus lekker weer en het uh, is nog bijna paas ook. Nou ja, uh, uh, volgende week natuurlijk, hè. 16 geloof Maar voorlopig, ja. De zondag is al Pasen. Nou, dat komt goed uit. Ik heb gisteravond een hele grote fles palm gekregen. Dus dat uh, komt ja, kom, mooi uit. Zogenaamde palmbril. Ja, dit is uh, zo, zo grote, een liter. Zo, zo hoog ongeveer. Dus uh, nou, dat komt goed uit. Dus uh, die, die uh, houden we voor palmpazen. Ja. Oh nee, we moeten hierheen om uh, palmpazen te doen. Ja. ja, we moeten hier zijn s'avonds. Ja. waar ook. Mijn Matthäuspensioen, ja, dat is waar ook. Bijna vergeten. Maar, um, Nee hoor, dat was het niet vergeten. Nou, ik heb er zin in. Ik hoop, heb jij er ook zin in? Oh ja. ja oh ja, even... ja ik nee. ben nog druk aan het spreukelen. Ze hebben er ook zin in, maar we moeten eerst nog even een radioprogramma maken. Oké. Okay. Oh, nou ja, Jansen. La la, la la la la. Ja, ik had vroeger een bassist, die zei dat altijd, dus had hele helemaal zin in? Nou, je is het nog even spelen. Dit ja. is Elton John, nummer van zijn uh, laatste album. Het nummer heet In The Name Of You. Come on, Elton... Dat was dus de titel in the name of you, yeah. Ja, lekker hoor, lekker stevig. Ik mag het wel, lekker plaatje gewoon. Ja, John. We gaan naar Joe Fox, whoever that is. Adam. See my friends, won't be back till summer ends. Wanna lose myself? After show, I never felt quite in the room. Every smile, a new costume. I need a woman's help. live the life till morning comes, learn to love Fox heet de man en het liedje heet After Show. Goed, nou, uh, dit is je, Jeff het is je bijna kwart over twaalf, dus dat betekent dat het weer tijd is voor de drie. Nee? En die zou jij wel leuk vinden. Drie oh, een, hoezo? Een, een, een, een. Want die is van Emmyl Harris. Oh, lekker. Lekker, hè? Nee? Ja, vond ik ook. Together. Making each day In één... naar te luisteren. Country, fantastisch. Even van de betere, vind ik zelf. En uh, het voordeel van vind ik dat ze niet zo gilt. Dat is een mooie stem. Amy Lou Harris. Fantastische vrouw. En ze is nog steeds actief in het uh, muziekleven. En uh, de nummers die u van, uh, van haar hoorde de afgelopen uh, drie en één. Uh, dat waren uh, uh, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik ben eigenlijk veel te vroeg met die aankondiging. Nou ja. Er, uh, <laughs> ja, dat had moeten. Oké, okay, nou de nummers die we gewoon hoorden waren achterin volgens Together Again. Wat we ook uh, kennen in een uitvoering van Ray Charles. Maar Emily Lou doet het ook heel erg mooi. Daarna een liedje van Paul McCartney. En uh, ook dat uh, was een sublime en hele mooie uitvoering. Van de prachtige ballet uit 1966. Here, there and everywhere. zal er ongetwijfeld trots op geweest zijn op deze cover dat is erg mooi hoor en als laatste titelsong van het album Luxury Liner en zo heet het ook het liedje natuurlijk als het titelsong is en het album heet Luxury Liner nou, dan zal het ook inderdaad wel Luxury Liner ja. Ja. nou ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat ik nog tijd heb voor maar één plaatje en dan komt uh, Angela met het nieuws This is uh, Jared James, heet de man. Hang up the phone again, I am not home again. Crossing these fingers that I can keep up with this. Drink in my hand and my mind is on us and my heart is on the floor. Point in lane, inevitable oh. conversation. het heet De Meneer. En het uh, liedje dat heet uh, How Do We Do It? Nee, hey, How Do We Make It? Sorry. How Do We Make It? is de titel. Ja. Die liga, Jans, het niet liegen, no. Ja, en dan is het nu uh, zo'n beetje te... bijna tijd voor het uh, regio-nieuws van half 1, dames en heren. We hebben straks ook nog even een kort interview. Ja. Ja, we hebben straks ook nog even. Oh, want ik las weer iets. En, uh, ja, daar moet je dan natuurlijk toch een reactie op hebben. Ja, ja. Nou, ja dat moet. Dat vind ik. Uh, dus we hebben straks ook nog even een kort gesprekje. Maar we gaan nu eerst naar het regio-nieuws. Uh, en het liedje van de sidekick. En wat iets meer zijn. Okay. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Nou, het liedje van de sidekick uh, sla je maar even over... want dat heb ik nog niet uh, klaarstaan. Dus uh, <lacht> daar had er geen tijd voor. Oh. Uh, ja, het regio-nieuws. Social Zandvoort wil toch meer duidelijkheid over de oplaadpaal... bij de Blauwe Flat in de Flemmingstraat. Eerder heeft bijzonder raadslid Sanne Knol van... Social Zandvoort al uh, vragen gesteld aan het Zandvoorts College over deze paal. Het college heeft op de vragen van Kool antwoord gegeven. Maar raadslid Willem pa Paap van Social Zandvoort heeft daar nogal wat moeite mee. Volgens Paap heeft het college in een brief aan de raadsfractie gesteld. Dat de oplaadpaal bij de blauwe flat in de Vlemingstraat. De beste plaats is om de paal daar neer te zetten. En volgens Paap is dit een flat die juist bedoeld is... voor minder validen en senioren. Het raadslid vindt dat het college mensen die slecht ter been zijn... Uh, nu uh, 40 tot uh, zeker uh, 100 tot 200 meter extra laat lopen. Omdat de laadpaal twee tot drie parkeerplaatsen opslokt. Volgens Paap kunnen sommigen dat gewoonweg niet of hebben een grote moeite mee om deze afstand te overbruggen. Uh, wij hebben het gevoel dat u bij de plaatsing niet goed heeft nagedacht... over de impact die dit heeft bij de bewoners van de blauwe flat. Aldus paap in een brief aan het college. Een fietster is uh, dinsdagochtend gewond geraakt... doordat ze op het voorraam van een auto terechtkwam op de Delftlaan in Haarlem-Noord. En dat was vanochtend dus...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 Een auto die probeerde in te parkeren op de Planetenweg in IJmuiden... is tegen een uh, andere geparkeerde auto opgebotst. Een baby raakte hierbij gewond. De bestuurder van de auto heeft vermoedelijk het gaspedaal aangezien voor het rempedaal. Toch even naar de officieën, denk ik. De auto schoot het parkeervak in en kwam tegen een geparkeerde auto aan. Deze schoot door tegen een andere wagen. Een baby zat in de auto van de bestuurder die probeerde in te parkeren. Het kind is eh, met de onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdag 7, eh, Nee, vrijdag 7 en zaterdag 8 april aanstaande... brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... een, een ongelooflijk verhaal in een modern jasje. U zult worden verrast door, het flamboyan, door de flamboyante kostuums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 wordt op zaterdag 8 april van half 2 tot 4 uh, weer een café gehouden. Dit keer is dat in combinatie met de jaarlijkse planten- en stekjesruilbeurs... van buurtvereniging Bloemendaal Noord. Ook is er een inker aanwezig en bij een kraampje van de Smikkeltuin... kunt u kennis maken met dit project. is dus een heel leuk initiatief. En vooral met mensen met een uh, toch wat minder goed gevulde portemonnee... is het een leuke manier om aan wat nieuwe plantjes te komen. Ja, toch? Prima, dat, was, dat waren de berichten. Ja. ZFM Luncht, dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Zandvoort presenteert op...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 Sebastian Bach. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja. De zon is vandaag uh, volop aanwezig, al kan ze soms uh, schuilgaan achter wat sluierbewolking. Aan zee kan in de loop van de middag laaghangende bewolking binnendrijven, de zogenaamde zeedamp. Het wordt een of 14 bij een nauwelijks aanwezige wind. Aan zee uh, kan het door de zeedamp gevoelig kouder zijn. Vanavond en komende nacht neemt de laaghangende bewolking toe en mogelijk valt hieruit wat motregen... De wind wordt noord en neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen over eerst de bewolking, maar af en toe komt oh, ook de zon tevoorschijn. Uh, bij een matige aan zee krachtige noordwesten blijft de temperatuur steken bij 10 graden. En uh, ik ben op zoek naar een uh, liefde van de sidekick, dus uh, komt eraan naar de volgende. Dat was het weer. This is Get a rock and roll, feel it in your bones. Tap on your toes and just I'm get going. going. Get a rhythm when you get the blues. Little shoe shine, oh, never gets to go down. He's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on the windy corner of the dirtiest street. When I asked him while he shined his shoes, how'd he keep from getting the blues? He grinned and he shook his little head While the shoe shine bragging. <middels> Rai Rijkoeder was dat en Got Rhythm. Heerlijk. Riker dus en uh got rhythm en um, ja, dat veroorzaakt ritme en dan ga je weer zwingen. Zo werkt dat gewoon in het uh, in het leven. Goed. Um ja, vanmorgen zat ik op de telefoon te kijken en dan krijg je natuurlijk het nieuws. En uh, ik las daar een heel mooi bericht en ik denk, daar moet ik toch mijn vriend en collega Henny Rukert eens even over bellen. Want uh, dat is een, um, een sportkenner bij uitstek natuurlijk met elke vrijdagmorgen dat prachtige watertoren sportprogramma. Goedemorgen, uh, goedemiddag Henny. Dat goed goed. Ja. Wat een prachtige intro, zeg. Ja, goed, hè? Ja, ja daar ben ik goed in, in intro's. Ja, hey, maar um, ja, ik las dus het, het, het verbluffende bericht... dat uh, uh, Trots Haarlem uh, gaat proberen een verkiezingsbelofte in te lossen... Uh, van de laatste gemeenteraadverkiezingen... door uh, te proberen betaald voetbal terug te krijgen in Haarlem. En nou schijnt er afgelopen maandag een gesprek geweest zijn... met de directeur van Red Bull Nederland... Die een, een voetbalclub zoekt om naar de top te brengen. En dus dacht die man aan HFC Haarlem om dat weer nieuw leven in te blazen. Wat, wat vind je daarvan? Ja, prachtig idee. Geweldige stunt. Zowel van de club van, uh, van onze autorijder ja. als uh, voor uh, die politieke partij in Haarlem. Ik weet dat er, dat er heel veel mensen mee bezig zijn. Maar goed, realiseer je wel. Zomaar een club die moet beginnen in de vijfde klas... Dan krijg je 5, 4, 3, 2, 1 enzovoort. En dat kan gewoon niet, jongen. Dus ze moeten een bestaande club overnemen. Dus laat ze bijvoorbeeld HFC, laat ze daar de poet in douwen. Eh? Ja, dat is jouw het clubje natuurlijk. HFC, is niet eens ja, gek. Is niet eens gek. <laughs> en dan af en toe Max Verstappen of dat wel. Ja, fijn. ja. Je kan dan even het gas komen maaien met die elektrische maaier. En, ja. en, en dat is prachtig, toch? Ja. ja, want het is. Nee, bedoel, het kan echt niet. Het is, het is niet doenlijk. Ik weet dat ze het in Duitsland gedaan hebben, maar dat was met een bestaande club. En Met Salzburg. Met. Uh, ja, ik weet niet eens hoe ze heten daar, maar in woord woord. Hm. Maar, maar ik bedoel, het, het kan gewoon niet. Het kan niet. Het lijkt me ook een onmogelijke opgave, want als je dat oude stadion ziet, dat is een grote bouwval geworden, zo langzamerhand. Dat, daar hebben ze al jaren niks meer aan gedaan. Dus nee, dan moeten ze dat je, ook compleet als, uh, gaan. Als je een club krijgt, moet die niet daar gaan voetballen, hoor. Nee. Dat, dat kan niet meer. Dus ja. uh, daar moet gewoon een andere ruimte voor gevonden worden. Een nieuw stadion gebouwd worden. Ja. Dus het betekent allemaal nogal wat. En uh, ja, ik vind het een geweldige stunt. Het is natuurlijk heel veel publiciteit weer uh, voor die club. Mm -hmm. Maar ik geloof er geen fluit van. geloof ik er geen fluit van. Ja, want er zijn... Uh, ik las ook al een reactie van iemand van... Nou, als dit waar is, blijf ik mijn leven lang Red Bull uh, drinken. En uh, een ander die had gezegd van... Nou, ik, ik, ik zie het als een soort verlaten 1 april grap. Nou, dat is wel erg laat dan. Ja, dat is wel erg laat, hè? En je hele leven Red Bull drinken is ook niet verstandig, want dan leven je niet zo lang. Nee, dat, dat lijkt mij ook niet. Nee. Dus... Maar jij beschouwt het dus gewoon als een, als een onzin verhaal en dat, dat het, uh, dat het zo, sowieso niet zou kunnen. Als, je, als jij nou een club zou mogen aanmerken die, die daar dan voor in aanmerking zou komen, zeg maar, ja, HFC uh, natuurlijk, koninklijke HFC, HFC, zou een prachtig idee zijn. Nee, Telstar bijvoorbeeld speelt in de eerste divisie, ja. uh, heeft een geweldige voorzitter die wel in is gestunten. Kijk ja. Dan zou ik naar Telstar gaan. Ja. En dan hou je het ook in de, in de, in de buurt hier. Ja. En die hebben een goed ja, sluiting. Ik weet niet of Pieter de Waard dat wil, maar eh, het is natuurlijk toch wel. Ja, kijk, Red Bull is centen zat. En ze bewijzen in andere landen dat ze, dat ze het ook in andere sporten stoppen. Mm -hmm. Dus wat dat gaat, is het, is het allemaal niet zo ondenkbaar. Nee. Maar Haarlem terughalen, forget it. Forget it. Oké. Okay. Ja. Nou, dat wou ik even weten van je. Want uh, ik, ik begon al een beetje te trillen. Want ik was vroeger natuurlijk fan van Haarlem. Want ik wandelde er vlakbij. Maar ja, <laughs> dus dat, uh, dat gaat hem helaas niet worden. Ja, maar Ruud, ga dan naar. Na HFC is Edo de hoogspelende club. Dan moet je nog vier klasses door, joh. Voordat je... Dus dat doen ze niet. Is dat echt zo? Is, is het niet zo dat een KVB kan, kan zeggen van... nou jongen, als jullie dat doen, dan mag je in de Jupiler ja. league beginnen of zo? Nee, geen sprake van. Dat zijn ze nu aan het proberen met de, met de belofte tweede elftalen. Ja. En daar krijgen ze al moeite genoeg mee. Er zijn ja. regels en daar, houden ze, daar moeten ze zich aan houden. Oké, okay. goed, nou bedankt voor even je, je korte reactie en uh, heel veel succes weer aanstaande vrijdag. Je bent intussen uitgebreid van twee naar drie uur, heb ik begrepen. Ja, dat doen we. En dat komt omdat het mooi weer is. Dan ja. zitten we liever binnen. Nee hoor, flauw, kunnen we het niet op <lacht> Het is echt fantastisch, Ruud. Dat ja. heb jij verzorgd, hè? Jij ja. zegt iedere dag, het wordt mooi weer. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat blijf ik zeggen. <lacht> <lacht> Wie weet helpt het. <lacht> Oké. Okay. Ik ga maar aan terug met je uitzending. Ja, dankjewel en bedankt voor het ja, gesprekje. Oké, okay. Henning bedankt. Hoi. Hoi. En oh. oh, nou, ik heb uh, inmiddels het uh, liedje van de hier klaar klaarstaan... In the night while you sleep and the mountains will grow Dynasty en uh, de manier die het zingt heet Kim Jansen en het is geen familie. Dat uh, <laughs> dat zeker niet. Goed, uh, we gaan naar de film. Ja. De bioscoopagenda. Ko de bioscoopagenda, ja. Ja. Tuintje in mijn hart is een avontuurlijke, emotionele rollercoaster onder de hete Surinaamse zon. En deze film is vanavond te zien om 8 uur. En vervolgens donderdag tot en met volgende week dinsdag. Iedere avond om 8 uur. Dan Patterson. De film observeert de triomfen en tegenslagen in het dagelijks leven. En de poëzie in de kleine details. Vindt goed. Uh, deze film uh, oh. wordt uh, morgenavond uh, gedraaid... Uh, in het kader van uh, filmclub Simon van Kolm. En begint uh, zoals gebruikelijk om half acht... Dan uh, een film voor de jeugd. De Smurven en het Verloren Dorp. Nou, uh, deze blauwe mannetjes en uh, vrouwtje... ...behoeven eigenlijk geen introductie. Deze film is morgenmiddag te zien om half twee... ...en om half vier. Dan uh, op zaterdag eveneens om half twee en om half vier. Zondag om half twee en om half vier... En volgende week woensdag om half twee en om half vier. Ik haat film. <laughs> ja, zoiets. Uh, dat was het. Oh, weinig deze he? week. Ja. Ja, ja. ja, nou ja, het is zomerseizoen, hè? Dan is het vaak wat rustiger. Zomerseizoenen, die, die is, een, is een, dat begint pensioen hier. Maar ah, goed, ja, maak dus... niet uit. Is gezellig, als u naar de film wilt, dan kan u in ieder geval naar de film. met Tuintje. Tuintje op je bek. Oh nee, tuintje. Nee, dat was een ander. We gaan naar het liedje van... Het uh... ja. liedje van de zaal. Dat is wel even contrast, hè? Uh, nogal, oh, ja. ja. <laughs> maar wat was dat weer? Want het was van die metal... Uh, uh... Dit was Halloween. En Halloween. het nummer heette, uh, zoals je het kon horen... If I Could Fly. Ja. Ja. En dat probeerde die door van het dak af te springen? Ofzo? Uh, nee. Eh Nee. dat zijn er van die figuren. Nee, die nee, springen, nee, nee. Het, het gaat van dak over af. hoe de wereld eruit ziet... door ah. de ogen van een adelaar. Oh, ja. spannend. Goed, eh, ik kreeg net een verzoekje van een luisteraar... of je nog even wilde vertellen waar dat Repair Café was. Uh, uh. Ja, uh, momentje, even terug. Dat was in het Brede Rode Huis aan de Bloemendaalse straatweg nummer 201. En dat is een Bloemendaal? Uh, ik neem aan van wel, ja... dat zal het zo'n poort zijn? Het is ja. van de buurtvereniging Bloemendaal Noord. Oké, okay, dan, ja. uh, dan is het duidelijk. Goed, uh, dus uh, nou, dan hoop ik weer dat uh, die mevrouw die dat vroeg uh, het kan vinden. En dat is zaterdag om half twee. Half twee, zaterdagmiddag. Ja. ja. Nou, prachtig mooi. We haal het straks nog een keer. Ja, we zeggen het straks nog een keer, hè. Nieuws om half twee, zeggen we het nog. Ja. Wij gaan uh, uh, met het liedje Walking in the Park with Eloise. Naar het nationaal van 1 uur. En je gelooft het of niet, maar dit is Paul McCartney. Ja. Nou ja, met een beentje dan. <laughs> en weet je wat nog veel leuker is? Het liedje, ik heb het al eerder verteld. Het liedje is geschreven door zijn vader. Zijn, va zijn, vader, zijn vader was vroeger trompetist. In uh, zo'n soort excellent beentje. Die heeft dit liedje geschreven. En Paul heeft het uh, op... Uh, een van de Wings-albums opgenomen als, uh, ja, als eerbetoon aan papa. Nou, dat is toch leuk. Walking in the Park with Eloise. Ja. Ik zou zeggen, tot zo.